Zes uur, Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. Rusland kiest vandaag een nieuw parlement. De partij van president Medvedev en premier Poetin, Verenigd Rusland, raakt volgens de peilingers een tweederde meerderheid in de Duma kwijt. Steeds vaker wordt het de partij van dieven en oplichters genoemd. Bij het verbond van onafhankelijke verkiezingswaarnemers zijn duizenden klachten binnengekomen, onder meer van mensen die door hun chef onder druk worden gezet om op Verenigd Rusland te stemmen.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 Na de eerste ronde van de verkiezingen lijken de moslimbroeders samen met de ultraconservatieve salafisten af te stevenen op een absolute meerderheid. Tegenstanders beschuldigen de broederschappen van stemmen te hebben gekocht door gratis voedsel en medicijnen uit te delen. De tweede speeldag van de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland is uitgesteld. Het hockeyveld in Auckland is na hevige regenval onbespeelbaar.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 BNN. BNN. 4 -7. Het is uh, bijna 4 minuten over 6 en het is ook 4 december 2011. Nou ja, kijk maar eens even wat naast je ligt hè, op het nachtgrasje. Een beetje tevreden uh, wat je hebt gekregen van uh, de Goedheiligman? Of zijn het toch weer sokken geworden? En een boek. Ik vind een boek altijd zoiets van ja, een boek. Ik vind ja, boeken kun je zelf toch het beste kopen. En, uh, ja, een boek of... Over... Ik weet niet wie mij heeft, uh, heeft getrokken met loodjes trekken, maar. Ik hoef geen boek. Dat je dat alvast weet. Uh, de kans is trouwens ook groot dat je het vanavond nog gaat vieren. Want. Uh, iets van 25% viert het vanavond. En iets van 35% heeft het gisteren al gevierd. En vrijdag. En de daadwerkelijke heiligavondje. Of hoe heet dat? Het avondje van Sinterklaas. Maar dat is uh, maar 2% of zo ongeveer die dat viert op die datum. Dat is niet zoveel hoor. Mocht je nou net wakker zijn geworden en denken uh, van... nou, we lekker naar het hockey luisteren, heb ik slecht nieuws voor je. Want uh, je hoort het net al bij Jury in het nieuws. Het hockey gaat niet door. Het heeft namelijk keihard kei geregend in Auckland, in Nieuw-Zeeland. En uh, het veld is dus onbespeelbaar, dus dat gaat niet door. Maar gelukkig zijn er wel nog andere sporten. Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. En dat is natuurlijk als voetbal er is een hoop gebeurd. En we gaan het even bespreken met Ferdinand. Goedemorgen, Ferdinand. Goedemorgen, Luc met Ferdinand Ossenbukes op deze vroege zondagochtend. We schrijven 4 december 2011 een week die achter ons ligt. Een week waar het voetbal op het Britse continent werd opgeschrikt... door het tragisch heengaan van Gary Speed en de vraag nog rond de world bij. De week waar minister-president Rutte de gast was bij Barack Hussein Obama op het Witte Huis. Het was de week waar PSV en Twente het goed deden in de Europa League en AZ nog vol aan de bak moet. Het was de week waar Barcelona naar buiten bracht dat zij in de jeugdopleiding de nieuwe Messi al hebben rondlopen. Hij luistert naar de naam van Takefusa Kubo en komt uit het land van de reizende zon... En het was de week waar er geloot is in Kiev. Dit in het kader van het Europees kampioenschap voor landenteams. Luc, we gaan over tot de orde van de dag. Ja, en dan hebben we een hoop te bespreken. Want uh, je noemde het al, uh, veel voetbal ook in je overzichtje. De, ja, go, de, vorige week was het een beetje dat je dacht van... nou, daar is eigenlijk niet zo heel veel te bepraten. Maar deze week uh, weer wel heel erg veel. Even kijken, waar gaan we beginnen? Laten we even beginnen bij de, de Europese wedstrijden van, uh, van afgelopen week. Heel even snel doornemen. Dat, dat, dat ging eigenlijk allemaal wel oké, okay, geloof ik. Dat ging helemaal oké. Okay. Alleen, ja, AZ niet dat AZ uh, het, het, het niet echt, ja, fantastisch heeft gedaan. Maar goed, het kon beter. Ik heb uh, ja. zo wat beelden meegekregen, Luc. En op een gegeven moment, ja, als je kansen die afmaakt. En voor hetzelfde veld rolt hij aan de andere kant erin. Het, het, het, het bleef 0-0. Ik heb een heel getergde uh, trainer van uh, AZ gezien. Na nou, die wedstrijd in gesprek met de verslaggever. Maar goed, uh, dat is uh, zijn verhaal. Dat is nou Gert-Jan Verbeek. Uh, zo komt hij uh, ja, naar voren toe. Maar goed, uh, alles kort samen. Samengevat de twee andere ploeg hebben het heel goed gedaan. PSV en jouw club, de FC Twente. Ja, nou dat ging lekker inderdaad. Dat was, uh, nou, dat, ik bedoel, dan dan, dan loopt het allemaal lekker door. En dan uh, kunnen we ook na de winter nog over Europees voetbal praten. Dat is ook wel weer prettig natuurlijk. Zeker. Dat was allemaal uh, in het midden van de week. Toen aan het einde van de week, vrijdag, uh, zat ik hier ook in de radiostudio. En wij keken naar een wedstrijd. Herakles tegen VVV. Heb jij dat nog meegekregen? Ik heb uh, zelf geen beelden mee gekregen. Ik heb begrepen dat het een zevenklapper is geworden. Ja, ja Daar keek ik wel even van op. hoor. Met VVV gaat het helemaal niet goed. Ik heb wel die uh, trainer van VVV op de radio gehoord. Zonder het man van is het daarover aan sluiten. Ja, hij dacht van niet. Maar goed, uh, dat is die man zo goed terecht om dat uh, naar buiten te, te brengen. Yeah. Uh, maar goed, 7-0 7-0. Dat is een, een, een flinke uitslag. En ja, Heracles die, die, die, die gaat lekker. En uh, gisteravond is er ook uh, gebald. Luke, we hebben in de Euroborg Groningen tegen nek gehad. En daar werd het 3 uh, tegen 3 in de residentie, daar ging nak op bezoek en uh, ja, het is spelen tegen ADO en daar werd het 3-0 voor ADO Roda, die is, uh, reisde af naar de Vijverberg en uh, verdoor daar met 1-2 van de graafschap. en in de arena want Ajax weliswaar moeizaam ja, het is de uitslag die er staat, Luuk, 4-1 en ja, ja 4-1 is 4-1, de punten zijn binnen Frank heeft ze in de tas en gaat heel voorzichtig vanaf vandaag uitkijken naar woensdag, want de koninklijke komt over, ja, pak een beetje uren Over 48 uur komen ze naar Amsterdam, joh. En treffen Ajax in de arena in het kader van de Champions League. Maar daar hebben we het straks nog even ja, over. Ja, en, en, en dat, dat uh, precies, daar hebben we het zo meteen over. Uh, laten we heel even de competitie afmaken. Wat wordt wat, wat er vandaag allemaal gespeeld? Uh, we hebben uh, vanmiddag, hebben we rond de klok van uh, half drie, hebben we Vitas, die krijgen de Rooms-Katholieke combinatie op bezoek. We hebben hier in de domstad de plaatselijke FC tegen wie, Luc? Ja, daar komt hij Mm -hmm. We hebben later op de middag om half vijf hebben we Heerenveen tegen AZ. En ja, hoe kan ik het vergeten? Hier? Om half één volle kuip. Daar gaat uh, Rutte op bezoek en treft in de kuip Noord vanmiddag in Rotterdam Zuid. Ja. Feyenoord tegen PSV. En uh, ik denk dat Feyenoord nog best wel eens voor een stuntje kan zorgen. Ik vind dat Feyenoord het goed doet dit seizoen. Feyenoord doet het heel goed, Luc. Feyenoord heeft wel wat steken laten vallen. En ja, dat gaan we, we gaan niet meer in herhaling. We weten uh, waarover we het hebben. Mm -hmm. Kijk, Feyenoord se is geen klassieker. Het is wel een wedstrijd. Deze dan waar men in Rotterdam en ook in, in Eindhoven al, al, al weken naar uitkijkt. Voor uh, ja, Wijnaldum is het een hele bijzondere. Want hij, uh, Jorginho, keert terug in de Kuip. Hij doet het goed. Hij speelt op de positie. Hij heeft het Nationale Elftal gehaald. Kortom, ik verwacht vanmiddag een, een, een, een mooie wedstrijd in het Feyenoordstadion. Stadion. Ja, en denk je dat, dat wij ook een beetje, of dat hij dat goed wordt ontvangen, of wordt dat een fluitconcert? Daar heeft uh, men, men heeft het daarover uh, de afgelopen dagen gehad. Ik zou het jammer vinden als uh, Wijnaldum wordt uitgefloten. Ja. Als hij terugkeert in de Kuip. Hij schijnt uh, op een uh, heel ander vlak een, iets heel goeds gedaan te hebben voor Feyenoord. Het gaat om financiële zaken wat betreft een, de jeugd bij Feyenoord. En ja, dat moeten we allemaal toejuichen. Wijnaldum is goed bezig. is uh, weggegaan bij Feyenoord. Hij is nog vrij jong al u Ik zou het heel raar, heel vreemd. heel, heel, heel, heel ja, het, het, het, het mag eigenlijk niet dat die jongen vanmiddag. Als hij terugkeert met de club waar hij voetbalt. Waar hij het zo goed doet. Waar hij het heel goed doet in het nationale Elftal. Een positie die hem is gegund door het. Nee, ik, ik, dat, dat gun ik hem niet. En ik hoop dat het legioen. En met name. Ik kijk naar de harde kern, jongens. Ontvang hem, hem warm. En uh, laten we hopen op een hele mooie wedstrijd. dan gaat het in, uh, in principe om. Ja, precies, dat is ook zo. En ik hoop er ook op. Dan is het. Uh, nou, we maken even een sprongetje naar de woensdag. Er is een, een, een, een ja, bijzondere dag voor Ajax. Want uh, ze spelen echt. En die wedstrijd tegen Real Madrid. En dan is er ook nog die rechtszaak die uh, Johan Cruijff en die tien jeugdtrainers jeugd hebben aangespannen. Dat, dat dat alweer op dezelfde dag is, hè? Ja, alles valt samen op, op, op de woensdag. Maar even eh, kijken, die, die punten zijn gisteravond gehaald. Maar richt zich nou op die wedstrijd. We hebben die rechtszaak. De, de strijd om de macht, joh, dat denkt het nog voort in, in rond de arena. Frank, eh, ja, Frank Kennedy hij zal ervoor zorgen dat zijn team er staat. Alleen is nog de vraag, hoe komt de Koninklijke... Hoe, kom, hoe komt Real Madrid naar Amsterdam toe? Want de volgende week hebben we... El Clasico in, in Spanje. En dan mm -hmm. weet je waarom het gaat. Ja. Komen ze met een B-elftal. Ja, dan moeten we niet denken aan een b tal uh, Ik denk niet dat Real hier komt... om uh, even dat, ja, dat Ajax hier het, uh, het varkentje gaat wassen. Ik, ik hoop zelf op een hele mooie wedstrijd. Maar nogmaals, uh, kijkend naar, uh, naar Ajax... er spelen zoveel zaken de komende woensdag. Ik hoop ook op een hele mooie wedstrijd. En ja, we, uh, we moeten afwachten. Maar, maar, maar Ajax gaat lekker in die, uh, in die Europa Cup ja. dus, uh, ja. het kan. Er, er is van alles mogelijk, weet je. Op voetbalgebied doen ze het van een paar tegenslagen in de competitie. Toch ook helemaal niet zo heel slecht, hè, eigenlijk, als je het zo bekijkt. Nee, Ajax. Ik, ik heb het al eerder aangegeven. Kijk, de boeren die blijft recht overeind staan. Frank die brengt altijd een, een team in het veld. Ja, het, gaat om, het gaat natuurlijk om de winst. Maar nogmaals, in de nationale competitie lukt het niet allemaal. Ze staan ver achter je op een, op een asset. En, maar nogmaals, je hebt, je hebt, je hebt een, een, een, een, een team die dan het woensdag gaat moeten doen tegen een real. En ik, ik, ja, kijk, financieel, wat dat betreft, de Europa Cup, de Champions League gaat, het heel goed. Maar kort samengevat, daar doen ze het goed. En ja, kijken naar de jaarwisseling. Als ze het halen hoe het, het allemaal gaat lopen. Maar internationale competitie, dus dat, dat, daar zijn de kansen voor speelt. Ja, tenslotte nog eventjes heel kort. Uh, groep B zitten we in met, uh, met ons Nederlands team. En wij spelen in uh, Garkov. Dat, uh, dat ligt helemaal tegen de Russische grens aangeplakt. <laughs> dat, is, dat is behoorlijk ver weg. En we spelen Ferdinand tegen Denemarken, Duitsland en Portugal. Nou, veel moeilijker kan je pool niet zijn, denk ik, hè? Nee, veel moeilijker kan die pool uh, niet zijn. En kort na de loting hoorde ik her en daar en overal. joh, gisteren toen ik met mijn voetbalteam op stap was van... God, Ferdinand, het is de pool des doods. En toen zei ik tegen die gast, ik zeg, weet je, daar moet je niet in geloven. Het is een, een, een podium. Je hebt het WK-podium, je hebt het EK-podium. EK Nederland heeft het gehaald. Nederland heeft het goed gehaald. Bert van Marwijk heeft een fantastisch team. We moeten allemaal hopen dat iedereen er staat. En ja, een pole, nee, Niet aan denken. Nederland gaat daar voetballen. Je vroeg het de vorige week, of niet zo lang geleden, aan mij: Ferdinand, kunnen we het halen? Uh, kunnen we er staan? Natuurlijk kan Nederland er staan. En nogmaals, ik verwacht een hele mooie groepsfase. Kortom het hele toernooi op zich. Ik hoop dat het een goed toernooi uh, wordt. Alleen, ja, het is eind weg, hè. Het is uh, ja. tis, tis, tis, ik weet niet hoeveel uh, duizend kilometer van, uh, iemand zei het gisteren op de radio ja, vanuit Utrecht. Vier, maar, 2400 kilometer Ja, ja daar doe je niet zo even op de fiets, oh. maar goed nee. um, ik, ik verwacht zelf volgend jaar zomer een hele mooi toernooi, en ja, nogmaals, Nederland kan ver, heel ver komen Ik hoop erop, Ferdinand, dat zal mooi zijn Ik hoop erop een mooie wedstrijd uh, tegen PSV uh, voor jou, uh, jouw club Feyenoord, en uh, we spreken elkaar volgende week, daar gaan we er even over praten Oké, okay, en ook ja, heel veel succes vanmiddag met uh, jouw club hier in de Domstad. En groeten aan de redactie, bedankt dat ik er weer mag zijn. Een hele mooie zondag, en volgende week ben ik terug vandaag. I don't remember when we were wild and young. All that's faded in the memory. I feel like somebody I don't know.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 Let's draw you in And the dark In the I feel like I don't know. really used Ryan Adams. En lucky now. Als je kijkt op buienradar en buienscanner en weet ik veel wat van buiengedoe allemaal... dan zie je dat het vooral in Friesland een beetje regenachtig is. En dat klopt ook wel, want dat is ook de plek waar het vandaag vooral gaat regenen. En daar is het dus nu al begonnen. Uh, voor de rest uh, blijft het uh, redelijk droog vandaag. Tenminste, dat hopen we dan maar. Kleine bui. En dan gaat het voor acht. Uh, als je kijkt naar de Twitter trending topics... dan uh, is bijvoorbeeld het woord Bram trending topic. En Bram, dat staat dan voor Bram van de Vlucht. En hij is natuurlijk de raadsheer van Sinterklaas vorig jaar. Uh, maar hij heeft die functie opgegeven. En, uh, maar was toch als raadsheer weer terug bij Paul de Leeuw En uh, daar was een relletje over hem al. En daar werd flink, uh, flink over gepraat op internet via Twitter. En ook de wedstrijd waar we het net al over hadden... Feyenoord-PSV is nu al trending topics. Er wordt nu al over gesproken. Ja. De afgelopen jaren hebben ze mogen genieten van een kijkje... achter de schermen bij BNN en ook mee mogen werken. Elke week maken ze dit uh, schitterende programma. En betogen over mijn uh, lieve BNN University collega's. Wij noemen ze op werk altijd feutjes. Maar dat vind ik altijd zo een, beetje, een beetje negerend eigenlijk. Dat maakt niet uit hoor, dat mag wel een beetje denigerend zijn. Ze kunnen nog aan helemaal niks namelijk op het begin. Maar aan het einde van het jaar, nou, zijn ze helemaal gekwalificeerd tot uh, hoogopgeleide radiomakers. Maar goed, aan alles komt een eind en dus ook aan die opleiding. Eind december dan verlaten ze het nest en dus moeten wij op zoek naar vervangers Dat hebben we gedaan. Uiteindelijk blijft er een paar uitverkorenen achter. En die, nou, die hebben dan een sollicitatiegesprek gehad en die worden dan straks de nieuwe BNN Universities. En in dat sollicitatiegesprek staat ook de vraag... Waar kunnen wij jou s'nachts voor wakker maken? Nou, dat is een bnn klassieketje, hoor, die vraag. Maar toch trappen mensen er altijd nog in. Die raadt het al, afgelopen week gingen de huidige BNN-university-feuten op pad... in het holst van de nacht om eens te bekijken. Wat voor vlees we eigenlijk in de kuip hebben gehaald. Dominique Heus die liet wel weten wakker te willen worden met uh, wat Ben Jerry's, ijs en hete seks. Nou, dat uh, ijs was zo geregeld, maar voor de seks moest er een uh, filmpje aan de pas komen. Dominique, de Huis, Wakker worden! Ben jij Dominique? Ja. Hey, Dominique. En waar kunnen wij jou voor wakker maken? Okay. <laughs> voor seks en voor uh, Ben en Jerry's. Mogen we binnenkomen? Ben en Jerry's hebben we seks, dat kan geregeld worden. <laughs> oh, dat vindt mijn vriend niet zo leuk. Denk oh, dat is jammer. <laughs> de combinatie. Nee, maar dit is porno, dat is weer wat anders. <laughs> ja, ik moet nou niet zeggen dat ik er heel warm van word. Kan er Want ook... je eet ook ijs. Ja, ja dat is waar. Dus de, daar word je dan weer koud van. Nou, uh, geniet van, van dit moment. En van, van nou ja, dus, uh, hou, hou het lekker vol vannacht. Ja, dankjewel. <laughs> en uh, wat gaan jullie doen? Ja, dat was een goede vraag. Want uh, ja, ze was natuurlijk niet de enige die werd wakker gemaakt. De volgende was Nathalie. Extra spannend, omdat zij in zo'n uh, prachtwijk woont. Het is vier uur en het ziet er donker uit. Het eerste straatje waar ik niet echt durfde praten donder. Meegaan Wakker worden, Nathalie. Oh. Hey Nathalie. Goedemorgen en goeienacht. Goedemorgen. Hoi. Hoi. Hoe gaat het? Ja, goed. Hoe is het met jou? Wat doen jullie hier? Ja, ja ik ben een beetje moe, maar het gaat verder wel goed. Waar kunnen we jou s'nachts voor wakker maken? Oh. Ja hoor, een broodje kroket natuurlijk. Wat ja. Ja, we gaan door naar Stefan. Hij dacht de dans te ontspringen door de vraag... waar kan ik je s'nachts voor wakker maken niet in te vullen? Ja, kom nou. Hey Stefan wakker worden. Stefan. Hoi. Nee, ja, Stefan, goedemorgen. Hoi. Ben jij Stefan? Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen Stefan. Wat heb je ingevuld? Oh, kut, die ben ik vergeten. Dat klopt. Woorden misschien. Daar kan je me op zich wel voor maken hoor. Als je een heel erg lekker wijf wil, mag je me dan ook wel s'nachts wakker maken. Als je, iets leuks te, als je iets leuks te bieden hebt, mag je mij s'nachts wakker maken. Nou, zijn adres staat op sitebeenuniversity.nl. Dan nog even Dennis, die wilde eigenlijk alleen maar wakker worden voor één persoon, namelijk de zangeres Alexis Jordan. Dennis! Beenuniversity! Dennis. Hij is net aan... Waar kon u jou voor wakker maken? Nou ja, voor nachtradio. Nee, wat had je ingevuld? Nee. Wat had ik nog meer ingevuld? In je geval. Ik heb, ik heb het zo vroeg, het is zo laat eigenlijk. Wat heb ik ingevuld joh? Alexis Jordan. Voor, voor wat? Voor Alexis Jordan. Oh, voor Alexis Jordan. Ja, ook, ook natuurlijk. Ja. Hij wilde wel binnenkomen nu natuurlijk. Ja, kom binnen. Mijn moeder slaapt wel. Dus... Ja, hoe het allemaal af gaat lopen, dat hoor je. Met kerst 25e. Dan is er een speciale uitzending van de BNN University Feuten. Die komen dan nou allemaal langs en zo. Niet de, niet de nieuwe versie, maar de oude lichting. En die gaan dan laten horen wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan en zo. En daar gaan we ook over praten. En dan hoor je ook hoe het afloopt met deze nieuwe, nieuwe Feuten. Ik heb er nu al zin in om ze op te gaan lezen. Voorlopig zitten ze er nog, oh, die oude. Gelukkig, man. Zometeen. Uh... Nieuwe Pieter spreekt, Even weer een ijzersterke column in elkaar geknutseld. En Ilari, en Ilari is de voice-over van Google Translate. Een grappig verhaal, nu eerst Annandale Racing. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistle in my name. Open up a beer, and you say get over here and play a video game.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 a place on earth where you tell me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 A place on earth with you. In een mailtje. Wie eigenlijk Anna Del Rey is. Dat is de zus van Lana Del Rey, jongens. Je hoor je op de achtergrond ook. Dat is Anna Del Rey. Die ik mee op de achtergrond. De zus van Lana Del Rey. Geloof jullie dat? Nee? Oh, oké. Okay. Videogames worden hier in 4-7. Het is tijd voor een nieuwe Pieter Spreekt. Pieter Spreekt. We mogen 130. Het kabinet heeft het uitgezocht. En maar liefst drie kwart van de Nederlandse wegen bleek geschikt om 130 op te rijden. Trots deelde minister Schulz dan ook mee dat vanaf volgend jaar 130 de norm is. Waarom? Gewoon omdat het kan. Het kost zeven doden extra per jaar en er moet 132 miljoen geïnvesteerd worden... om de gevolgen qua veiligheid en milieu een beetje te beperken. Maar daar staat één goede reden tegenover. Er zijn heel veel mensen die dit willen, al dus het kabinet. Ik wist niet dat dat een geldige reden is in de politiek. Ik dacht dat we juist politici hadden om discussie te voeren over voor's en tegen's en zich te verdiepen in goede redenen om dingen wel of niet te doen. Wij als burgers hebben er immers geen tijd voor. Zeker niet nu we van mevrouw van Bijsterveld alle beschikbare uurtjes die we nog hebben in het onderwijs van onze kinderen moeten stoppen. Wij zijn druk en daar word je niet genuanceerder van. Dan roep je na een dag hard werken en drie uur in de file... wel eens dingen als ze moeten gewoon heel Nederland asfalteren. Of als iedereen al 150 rijdt, zijn we allemaal sneller thuis. Of iedereen die in een fiat multipla rijdt moet standrechtelijk geëxecuteerd worden. En dan voel je wel dat daar vast allerlei praktische bezwaren aan kleven. Maar dan kruip je niet s'avonds nog eens achter je computer... om uit te zoeken hoe dat juridisch nou zit met zo'n fiat multipla. En of het verstandig zou zijn als iedereen die in de file staat... degene naast hem overhoop zou schieten. Daar hebben we politici voor. Dat is de deal. Zij krijgen betaald om verstandige dingen te doen. En een ruil daarvoor mogen wij overal overzeiken. Dus ik vind het nogal een zwakte bot als een minister dan zegt... heel veel mensen willen dit. Punt. Ik hoor graag iets meer motivatie. Er zijn ook heel veel mensen die graag een keer op Katja Schuurman zouden kruipen. Maar goddank is nog niemand op het idee gekomen... om die dan maar wijkbeens op een marktplein vast te binden. Als heel veel mensen willen het, de enige reden is om dingen te doen... dan hebben we geen politici meer nodig. Dan maken we gewoon Maurice de Hond premier. Of we openen een peiling op regering.nl... waar iedereen dan kan stemmen over het te volgen beleid. Of we zetten bordjes langs de snelweg. Wilt u hier ook 130? sms dan 130 aan naar 3669. Bovendien is het omgekeerde. Niemand wil het. Voor politici vaak ook geen reden om er iets aan te doen. Al een paar kabinetten lang blijft men volharden... in de aanschaf van een joint strike fighter bijvoorbeeld... terwijl zelfs het Pentagon deze week al openlijk twijfelde of ze die nog wel willen. De productie is weer flink vertraagd. Als het nog even zo doorgaat, kan het leger beter een paar Fiat Multiplas kopen... want met 130 over de snelweg ben je sneller in Afghanistan... dan als je op de JSF gaat zitten wachten. De enigen die dankzij het kabinet deze week echt iets zijn opgeschoten... Zijn de kindertjes in Nederland. Want niet alleen worden ze vanaf nu vaker voorgelezen. als ze morgen de schoen zetten. en niet braaf genoeg zijn geweest om een cadeautje te krijgen. kunnen ze toch nog hopen op een goed gevulde schoen. Minister Schultz speelt namelijk maar al te graag voor Sinterklaas. en je krijgt alles dat op je lijstje staat. Pieter spreekt. Lonely Boy. Deze zondagmorgen 4 december. Het is drie minuten over half zeven. Goedemorgen als je net wakker bent. En ik hoop dat je een leuke Sinterklaasochtend hebt. Vanavond is het zover. Waarschijnlijk via vanavond Sinterklaas. Dus mocht je nog willen gaan dicht, moet je even zoeken op Google Rijmwoordenboek. Dan heb je bijvoorbeeld Mix Rijmwoordenboek. En die site die lag gisteren helemaal af. Het was echt gewoon <laughs> half. Half overbelast, omdat er zoveel mensen waren die nog even snel een gedichtje in elkaar wilden flansen. Maar het is een heel andere site, hoor. Even Google op rijmwoordenboek via Google. En dan moet het allemaal wel goed komen vandaag. Goedemorgen. Je luistert naar 4-7 op Radio 1. Met de megagave en toffe Luukie Kink. Je hoort een fragmentje van, de, van Google Translate. Um, en dat is natuurlijk ooit een keer door iemand ingesproken. Dat gaat niet vanzelf. Uh, uh, de persoon die dat heeft gedaan is Ilari Hoefenaars. Goedemorgen. Ja, een hele goede morgen, Luc. Ja, dat is wel grappig. Wij zaten op de redactie, zaten we te kijken van, nou, we, we, wie, wie zou dat nou gedaan hebben? Uh, en dat ben jij. Ja, dat ben ik. <laughs> en, hoe, hoe heb je me gevonden? Ja, dat, dat, uh, dat, dat ging via via. Iemand had dat ooit een keer gehoord, dat, ja. dat jij dat had gedaan. En, uh, maar de, de uiteindelijke bron weet ik eigenlijk niet meer. En dan google je en dan kom je bij mij terecht. <laughs> ja, precies. precies. Uiteindelijk toch gewoon via Google. Ja. Um, het is wel een vreemd, uh, vreemd iets. Want je hebt dus die Google Translate. Dan kun je eigenlijk alles invullen uh, in het ja. Nederlands. En dan druk je op vertalen of spreek uit. En ja. dan uh, is het jouw stem die dan die zinnen um, ja. uitspreekt. Uitspreekt. Ja, en, maar dat is, heb jij het volledige woordenboek weet ik veel, tien keer achter elkaar ingesproken, dat je alle intonaties had en alle manieren van uitspreken. Hoe is dit gegaan? Nou, wat denk je zelf? Want als je er naar luistert, dan hoor je dat er echt nog duidelijk uh, dingen beter zouden kunnen. En uh, nee, dit was een, uh, dat heet dan text-to-speech. Dat is, dat, dat is het systeem. Dat wil zeggen dat je teksten inspreekt die uh, worden door de software worden die zo uh, omgebogen dat je ze voor alles en nog wat kunt gebruiken. Onder andere dus voor die Google Translator. Ja. Want dat was niet mijn opdrachtgever. De opdrachtgever was een bedrijf, een text-to-speech bedrijf. En die verkopen pakketten aan grote organisaties als Google Translator. Uh, en die hebben toevallig ook nog voor een heel bescheiden pakket gekozen... waar vijf halve dagen voor is ingesproken, doe mij In Zwitserland was dat. Yeah. En uh, je krijgt dan al als stem hele korte zinnetjes uh, te zien op een scherm. Uh, en die moet je zo neutraal mogelijk uitspreken. En gek genoeg zijn dat zinnen die kan nog wel raken. Bijvoorbeeld uh, um, zoiets als uh, zwemmen met Sven is als microchirurgie. En dan, dan hebben ze dus die Z en S klanken nodig. Ja, of, ja. Uh, de alligator eet zijn vulpen op. Dus het zijn echt zinnen die nergens op slaan. En dan, dat is allemaal geheim van de smid, heb ik begrepen. Ik heb ook alles moeten ondertekenen dat ik daar niks van verklap. Maar ik snap het ook niet hoe ze dat doen. Mm -hmm. Maar dat wordt dan door de computer worden al die klanken worden in een softwarepakket aangeleverd aan de klant. En als een klant echt een, een, een systeem zou willen wat heel gladjes de zinnen uitspreekt... Dan moet je daar natuurlijk meer voor hebben ingesproken. Heb nog meer klanken en nog meer mogelijkheden. En dan wordt zo'n pakket ook duurder. Dus Google Translate heeft in dit geval voor het Nederlands in ieder geval voor een standaardpakket gekozen. Nee. En uh, ik luister ook wel eens naar de Engelse collega's. En dat is, dat is beter, vind ja. ik zelf. Ja, nou, dat, vond, dat vonden wij ook inderdaad. Dat, dat, dat, dat loopt wat vloeiender, lijkt het wel. Ja, uh, ja maar daar zijn veel meer, dat, er is veel meer input in die software gegeven. Om, om zinnen ook uh, melodieuzer te laten klinken. En bij mij is het toch een beetje hout terug, maar neem van me aan, Luc, dat ligt niet aan mij. Dat is, uh, <laughs> dat is de software en, en het geld, ja. het budget. Ja, ik geloof je, je op je, je, ja. je hoort. Hoe is het dan wel, want dat is wel knap. Kijk, het woord vulpen heb je dan ingesproken, dus, en daar ja. zitten dan ook wat klanken in. Maar het is wel bijzonder dat je dan ook bijvoorbeeld een woord als Luc kunt uitspreken. Dat is dan samengesteld ja. uit allerlei verschillende klanken waarschijnlijk uit Lu en uit Uk of zoiets, ja. hè? En, en, uh, ja. en dat plakken ze dan aan elkaar. Ja, ja. En uh, ik geloof, als ik mijn eigen naam in tik, in, uh, in Ilarie, daar komt dan toch uh, Ilarie of zo ja. uit. Dus toch weer uh, uh, ja, net weer even iets anders. Ja, soms moet je het, als je het echt goed wil hebben, moet je het toch een beetje fonetisch weer op gaan schrijven. Hè? Dat het dan, uh, ja. dan klopt het beter of zo. Uh, ja. ja, en, en dan je. nog, want dan nog al die eigen namen, dat, dat, weet zo dat zal zo'n software machine nooit weten. Uh, wat hij dan uit moet spugen. Dus. Nee, nee. Hoe, uh, hoe, hoe ben je hier terechtgekomen? Want uh, de, uh, belt zo'n bedrijf jou dan op en zegt van... hé, hey, we horen je ergens, uh, wat een goede stem. Wil je voor ons vijf en een halve dag ja, gaan ja, spreken? In, ja, nou in dit geval is dat inderdaad een beetje zo gegaan. Ik denk dat dat bedrijf uh, het internet is afgestruind om, om stemmen te zoeken. En ze wilden vooral in dit geval een neutrale stem. En dan is er nog een hele uitgebreide auditieronde aan vooraf gegaan. Heb ik in mijn eigen studio een, een A4'tje vol losse zinnen ingesproken? En op basis daarvan denk ik dat ik uitgekozen ben. Ja, want je moet natuurlijk, je kunt niet zomaar elke stem daarvoor gebruiken. Het moet wel een hele, nou, misschien wel haast neutrale stem zijn waar niemand zich heel erg aan stoort. Ja, dat denk ik wel. Ja, en ook om het juist verkoopbaar te maken. Dat je, het kan ook verkocht worden voor navigatiesystemen of telefoonlijnen. Ik meen dat de Belastingdienst dat ook een keer heeft gedaan, maar daar zijn ze weer van afgestapt, omdat. Ze, het systeem gewoon niet goed genoeg werkte en met name oude mensen dan het niet kunnen volgen. Ja. Uh, kan het ook zijn dat jouw stem straks nog een keer ergens anders terecht gaat komen? Of, of is het echt alleen maar deze Google Translator gebruikt? Nee, juist niet. Die, die Google Translator is één van de klanten van dat uh, uh, text-to-speech bedrijf. En uh, zij mogen mij net zoveel verkopen uh, als ze willen. Dus uh, dat, dat, ik zal ook bij andere systemen te horen zijn, maar... Um, ik krijg daar wel goed voor betaald hoor. Ja, dus, gelukkig. Er ja, zijn wel allerlei afspraken over gemaakt. Want anders zou ik mijn eigen graf graven. Ja, dan, en, en dat kan natuurlijk niet. Dan ben je straks vogelvrij als, als, als ja. voice-over van, ja. van, van dit soort dingen natuurlijk. Ja, waar, waar, waar, waar ben je nog meer te horen met je stem? Want je, uh, ik lees op je site dat je, dat je bent nieuwslezer geweest. Of in ieder geval. Je ja, ja bij het ANP. Ja. Ja, en, en wat doe je nog meer met je stem? Uh, ja, ik werk echt alleen maar met mijn stem. Dus dat, uh, dat is het enige waar, wat ik. Uh, kan en, en wat ik doe. En uh, tegenwoordig is de markt voor mij in ieder geval heel erg veel van die e-learning programma's. Voor bijvoorbeeld verpleegkundigen, hoe ze uh, pillen moeten samenstellen voor hun patiënten. En uh, zelfs hoe kleine uh, operatieve ingrepen moeten worden uitgevoerd met allerlei testvragen erbij. Dat is een groot onderdeel. Ja. En uh, museumteksten, dus audio tours heet dat dan. Oh van die dingen met zo'n koptelefoontje op, dat je dan uh, rondloopt ja. en dan vertel jij wat de schilderij is. Uh, ja, zoiets. Nou, boten bijvoorbeeld heb je dat ook wel. Dat heb ik geloof ik ook wel eens gedaan. En, uh, en toch ook wel commercials, dus... Uh Klink ik weer heel anders. Ja, ja. Grappig zeg. Nou, dank voor, uh, voor het korte inkijken in die Google Translator. Het, het zal nooit meer hetzelfde zijn als we het ding aan gaan zetten en gaan gebruiken. Iedereen gebruikt het stiekem toch gewoon alleen maar voor de lol. Hè? Een beetje op de, ja, op, op de werkvloer even aanzetten. Een paar grapjes, een paar vieze woorden Ja, aanspreken. en, en, en mij vieze dingen laten zeggen, <laughs> zeker. Precies. Dat <laughs> gebeurt heel vaak, denk ik, Ilari. Dat denk ik ook, ja. Maar niet op zondagmorgen op dit uh, onchristelijke tijd. Nee, dit, dat brok. gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee. Dat, uh, dat kan natuurlijk niet. Hé, hey, dankjewel, Ilari.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 En zo. En How You Remind Me. Guus Hooghuis, goedemorgen. Wat doe je me aan, yes. deze vroege ochtend. Nou, het is ik kan... kwart voor zeven en ik moet, ik moet het uh, gewoon drie minuten lang aanhoren. Ja, ja ik, ik dacht ik, kan, ja, ik wilde hem eerst niet draaien, maar ik dacht, ja, we gaan het erover hebben. Dus moet ik wel even laten horen wat het nou eigenlijk ook alweer is. Ik, heb nog, ik word nog veel erger. The Klein stukje, hoor. Dit is uh, Nickelback. En uh, Nickelback is, me, well, je kent ze van How You Remind Me, hè? We hebben we net gedraaid. Hero, I Wanna Be A Rockstar, hebben ze. En dit hebben ze gedaan. En het is misschien wel een van de meest gehate band ter wereld. Dit is de nieuwe single trouwens. Uh, Leuk. Uh, ik heb er zelf helemaal niks mee. Sterker nog, ik haat ze ook echt verschrikkelijk En jij ook hè, Guus? Ja, ja, ik heb er wel een grote, grote hekel aan, uh, inderdaad. Ja. Alleen het is heel lastig om, uh, om uh, duidelijk en helder onder woorden te brengen waarom dat nou zo is. Ja, want ja. Het, het is... Um, je moet heel even bij het begin beginnen. Jij bent popjournalist en jij, uh, ja, jij komt natuurlijk ook wel bands tegen die jij misschien zelf niet zo goed vindt. Uh, maar, maar waar je ongetwijfeld wel zoiets van hebt van... Nou ja, ik, je snapt wel waarom mensen het wel leuk vinden. Maar bij Nickelback, heel veel mensen vinden Nickelback echt verschrikkelijk gewoon. Ja, dat heeft denk ik te maken uh, met het feit dat ze uh, een soort een, een rockstijl spelen die, die gebaseerd is op grunge. Dus uh, mm -hmm. laten we zeggen Pearl Jam. Of uh, een beetje Nirvana ook wel. Uh, maar uh, het komt over alsof ze die stijl hebben gepikt. Ik hoor mezelf trouwens heel hard druk oh, op de telefoon. Gaan we wat uh, proberen te doen? Uh, dat is beter. Nee, nou uh, goed. Um, een beetje uh, vervelend om zo te praten, eerlijk gezegd. Hm. Um, en dat uh, dus, dus, dus er dus andere bands die laten we zeggen, de weg hebben geplaveid. En Nickelback is degene die uh, met het succes er door is gegaan. Ja, yeah. yeah. uh, dat, uh, dat, dan word je al niet heel snel cool gevonden. Het tweede is uh, dat zij uh, liedjes spelen die uh, nou ja, uh, met tamelijk simpele teksten, tamelijk simpele is... Uh, uh, tamelijk uh, eenvoudig meezingbare koordjes. Maar nou, dat werkt wel, want ze verkopen er uh, miljoenen platen mee. Ja. Maar uh, uh, erg uitdagend is, het, is de muziek natuurlijk niet. Nee, nee. Het is uh, um, uh, uh, zelfs zo erg dat een, uh, een collega van ons, Bart... die heeft een keer gezien op Lowlands. Luister even mee. Ik heb uh, Nickelback in 2002 live gezien op, uh, op Lowlands. En ik, ik was al niet een hele grote fan van de band. Sterker nog... Uh... Toen haat ik het nummer al, maar het ergste was nog dat ze tijdens het optreden het gewoon om drie keer How You Remind Me te spelen. Eerste keer gewoon, uh, uh, laten we zeggen, de gewone live versie. Toen dus kwamen halverwege kwamen de obligate bar, krukken het podium op en de akoestische gitaar. Toen deden ze hetzelfde nummer nog een keer in de akoestische versie. en Helemaal aan het eind van het optreden presteerden ze om het nummer nog een keer te doen. Wat ik zo'n ontzettend creatief armoede vond, omdat het sowieso al een ontzettend klote nummer is. En het dan ook nog drie keer gedaan wordt. Dat ik echt dacht, oh, erger dan dit kan het niet worden. Ja, iedereen haalt het, ze halen echt de bloed onder de nagels bij iedereen vandaan. Ja. Heb jij ze wel eens een keertje live gezien? Ja, ik heb ze op, uh, op het festival in uh, België gezien. Zeg maar, de Belgische tegenhanger van uh, Lowlands. Dat is alweer even geleden. Dat was in het jaar dat ook Guns N' Roses daar speelden. Volgens mij speelden ze toen, uh, toen samen op tournee. Nou, dat zegt ook wel wat. <laughs> ja. creatieve uitmoedig gesproken. <laughs> En uh, toen bestonden ze het om het publiek uh, te, te laten roepen, thank you MTV, voor al het werk wat MTV voor ze gedaan heeft. Nou, als je dat ergens niet moet doen, als je ergens toch moet aanvoelen dat er een festival is waar je dat moet doen, dan is het toch een op, denk ik. Yeah. Dus um, nee, dat, uh, nee, dat, dat uh, zorgt er voor grote realiteit uh, <laughs> onder, onder de <laughs> mensen die zo ontzettend, zichzelf ontzettend cool vonden. Yeah. Um, de, ik moet zeggen dat Nickelback de, gaat daar zelf nog best uh, redelijk mee om. Uh, ze hebben dan wel de reputatie dat ze een van de meest gehate bands ter wereld zijn. Samen met uh, het uh, gelijkgestemde Creed. Oh, Creedje. Yeah. Die trouwens zelf nog veel nader in. <laughs> uh, maar ze... En, en, uh, uh, nou ja, je hebt uh, uh, de acties gehad op Facebook. Uh, waar wij uh, geprobeerd werd om een uh, augurk meer fans te laten krijgen dan Nickelback. Dat is natuurlijk ook gelukt. <laughs> maar een uh, week, of, week of anderhalf geleden verscheen op funnyordie.com. Dat is een... Uh, een hele grappige parodie-website met hele leuke filmpjes. Mm -hmm. uh, een filmpje met Nickelback. Uh, want ze zouden spelen in Detroit. Uh, voor de opening van het, uh, van het voetbalseizoen daar. En daar is ook een petitie uh, gestart. Om te zorgen dat de band niet zou komen. Nou, de de respons daarop was wat uh, klein. Maar het was nog wel genoeg aanleiding om het filmpje te maken. En dat is bijzonder grappig. Waarin de, de band samen met de, de, de, een platenbaas gaat proberen te achterhalen waarom ze nou zo gehaat zijn. En dan zegt de assistent van de platenbaas: Maybe it's your Canadian. En uh, dat, dat leidt tot, tot, uh, tot, uh, tot hele vieze gezichten. Bij de, dat, het, is, het is ontzettend grappig als je uh, uh, groot genoeg bent om uh, daaraan mee te werken. Yeah. En, uh, en uh, ja, dat, dat, dat neemt me. Dat, dat neemt me toch wel voor je in, uh, moet ik, moet ik nou eerlijk, eerlijk gezegd toegeven. Ja, het heeft wel wat. Het is wel chic om daar... Een... niet al te veel mensen, dus ik kan dat nu wel gerust zeggen. Ja, ja. En, en, en, want zij weten zelfs dus ook wel dat zij niet de meest populaire band ter wereld zijn. Nou ja, ze krijgen in, in de muziekpers natuurlijk niet de, de, de, niet de vijf sterren recensies voor hun uh, platen, Die uh, moet normaal te gebruiken voor volstaan van creatieve armoede. Het is enigszins te vergelijken met wat Kane in Nederland overkomt. Ja. Um, veel fans verkopen veel platen, uh, maar, maar uh, onder, de, onder de rockcritici en de, de, de, de trendsetter en de vooruitlopers, daar zijn, daar zijn ze niet populair en dat zullen ze ook nooit worden. Nee, ja, je kunt je afvragen of dat moet. Ja, nou ja, ze scoren wel hits, dus dat is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen natuurlijk. Dus moet, ze moeten wel iets goed doen. Uh, nou ja, dus, wat ik zeg, ze maken muziek die, uh, die niet echt, Schrikkelijk origineel is, maar wel prettig in het koor ligt bij sommige mensen. Of bij heel veel mensen, niet bij mij, maar bij heel veel mensen wel. Yeah. Dus ze, maken, ze bewandelen echt ieder kistematige rockpad wat je maar kunt bedenken. Nou, als je daar genoegen mee neemt... Yeah. Dan moet je dat vooral, uh, vooral doen, dan moet je vooral die platen kopen. En uh, vooral ervoor zorgen dat die band uh, nog... Uh, het blijft doen, zal ik maar zeggen. Ja. Maar de kans is dat ze nog een keer op de Lowland komen, of uh, die lijkt mij bijzonder klein. Dat lijkt me ook, dat lijkt me ook. Nou, als je ze echt wil, uh, wil mijden, dan kun je ook zelfs de Nikkelblok installeren in je browser. En dan uh, die blok, die app, die zorgt ervoor dat je eigenlijk nooit meer iets van een nickelback tegenkomt. De nickel Block, moet je maar even ja, opkopen. Dat is eigenlijk wel op verschrikkelijk wel jammer, Luc natuurlijk, want het is natuurlijk wel een band uh, uh, waar je. Maar het is heel prettig is om daar heel nare dingen over te zeggen. Over het poedelhaag van de zanger bijvoorbeeld. Ja. Of over ja. de. de... Die, die, die, die platgeslaagde officiërs die ze bewandelen of uh, lustig te citeren uit de, de, de stompzinnige teksten die ze <laughs> Ja, maken. het is eigenlijk zo, zo slecht dat het leuk is om ze een beetje te blijven volgen eigenlijk. Het is een hele leuke sport inderdaad. <laughs> hey, even iets heel anders Guus. Uh, uh, vanavond ga je naar een uh, mooi concert geloof ik hè? Ja, vanavond is de Bach inderdaad. Uh, nu dat ik naar Keur de Piraat toe mag. Tja, voor het eerst hè? Voor het eerst. En uh, ik kijk er enorm naar uit. Ja. En uh, ze komt ook uit Kana, ja, nou het, kijk, is het, Beck, het kan, het is kan totaal ook. Het, ja, precies totaal. anders. we hebben het uh, twee weken geleden over gehad, over Keur de We delen dezelfde liefde voor haar. Een mooi blond meisje met allemaal tatoeages en zo. Fantastisch. En ja, ja, jij bent degene die er naartoe mag. Dat is uh, een soort, uh, soort, uh, ja, soort eer is het haast om daar uh, naar haar te mogen kijken, lijkt mij zo. Wat er hoog mis, dat kan niet anders. Ja, dat kan niet anders. In Parijs. Nee, in Brussel. Oh, in Brussel is het, oh, pardon. Ja, in Brussel. In, ben je daar nu al of ga je, je nog uh, straks uh, vertrekken? Nou, het is nu uh, het is nog een beetje vroeg, hè? Ja, ik dacht ik ben net aan bed gebeld voor jou. Oh, ja, dat is waar, ja. En, uh, we gaan even rustig wakker worden <laughs> en nog een paar dingetjes doen, denk ik, en dan uh, geluk is naar Brussel. Ik wens je ontzettend veel plezier. Volgende week gaan we er even over doorpraten, want je gaat uh, de top 10 uh, samenstellen van uh, Crack the Playlist uh, in het Frans. Yes, ja. Ja, ja, ja, wij, wij hadden bedacht, maar ik weet niet of dat goed is qua uh, Franstalig, maar Fissure la Selection de la Musique. Zoiets, crack the playlist. Ja. Ja. Dan moet je nog even die Google Translate inschakelen <laughs> om de juiste uit te horen, maar dan gaat het vast lekker in. Komt vast helemaal goed. We spreken hier volgende week weer. Dankjewel Guus. Oké, okay, leuk. Oké, okay, hoi. Hoi. Uh, dat is heel anders. Uh, het is uh, weer een schaatsweekend vandaag. Ivo Pakvis goedemorgen. Goedemorgen. Van schaatsupdate.nl. Uh, nou, we spreken elkaar laatst regelmatig. En dat komt natuurlijk omdat het schaatsseizoen is begonnen. Ja. Uh, voordat we even uh, deze week gaan doornemen. Heb je het een beetje naar je zin met het schaatsseizoen? Uh, is het zeg maar, wat je had verwacht? En, uh, en qua, qua niveau en zo? Uh, of, of is het leuker en minder leuker voor jou Qua cijfer, hoe staat het ervoor? Um, nou, het is altijd leuk als de Nederlanders het goed doen natuurlijk. En dat hebben we in, de, in, de, in het Oostblok, laten we het zo maar noemen. Het is heel aardig gedaan. Dus hmm. wat dat betreft, uh, ja, is het gewoon hartstikke leuk. Je uh, cijfers 7,5 of zo? Acht? Ja, dat. nee, is wel echt wel leuk hoor. Nou, ja. dat is best aardig. Dat is best aardig. Ja. We zijn weer terug in het. Uh, gewoon lekker in Nederland. Hè. We hebben die uh, we hebben gehad, of uh, Stana en zo vorige week. Nou, ja. dat, was, uh, dat was inderdaad een succesvolle, uh, succesvolle actie. En nu zijn we terug in Heerenveen. En wat schets mijn verbazing. Sven Kramer werd negende op de 10 kilometer. En daar was ik toch wel een beetje teleurgesteld over. Want hij was weer helemaal terug vorige week eigenlijk. Ja, hij was helemaal terug op de 5000. Ja. Maar op de 10, dat is, dat zijn, ja, twee vijfduizend. Mm -hmm. En daar werd hij uh, helemaal naar huis gereden. seconden ja. uh, 25 achterstand op dat winnaar, zoiets was het? Ja, zoiets, ja. Um, ja, dat is niet kinderachtig. Volgens mij stond hij er ook wel behoorlijk ziek bij na afloop. Hij baalde er echt enorm van. Ja. Want ja, uh, Sven Kramer en, nou ja, derde worden is al, vindt hij al, al waardeloos. Ja. Maar negende, dat is echt, had hij net zo goed niet mee kunnen doen bij wijze van spreken. Nee, ik hoorde ja. Emmen uh, Wennemars ook uh, in BNNTD zeggen afgelopen week van ja, de, toen was hij nog, he, was, zat hij op zijn hoog, op een hoog niveau, uh, ja. toen hij, was hij eerste geworden op de vijf kilometer. En die zei van ja, als hij nu al zo goed is, kun je nagaan hoe hij volgend jaar is als hij een hele zomer heeft getraind. Maar ja. kennelijk is hij nou ook weer nog niet zo goed, we hebben het een beetje overschat misschien. Nou, hij is op die 5000, dat is toch echt zijn afstand. Hmm. En uh, de 10 natuurlijk ook, alleen die is gewoon veel langer. En dan moet het veel langer een goede cadans hebben. Veel langer uh, vol uh, in de inspanning. Ja. En ja, dat, dat kan het lichaam nog niet echt aan. Niet zo goed als de jongens van, uh, van, uh, van, van die bandploeg. Nee, en in die bandploeg zit uh, bijvoorbeeld ook uh, Jorrit, Jorrit Bergsma. Ja. Uh, nu, uh, nu, nu heeft hij de 10 kilometer gewonnen gisteren. Ja. Uh, en ik, kwam, ik was hem wel een paar keer tegengekomen hoor, maar dat was meer omdat ik dacht van nou, ik moet heel even, uh, even dit gesprek met jou voorbereiden. Maar mm -hmm. dat, ik kende die jongen daarvoor eigenlijk helemaal niet, Jorrit Bertsma. Nee, ze maar... nee, is een marathonschaatser en uh, dat is toch uh, niet zo'n hele grote discipline als het uh, lange baan schaatsen. Mm -hmm. uh, maar ja, marathonschaatsen met gewoon heel veel rondjes achter elkaar en als je dat goed kan, dan kan je op de, op de lange afstanden, de 5 en de 10, natuurlijk ook heel leuk meekomen. Ja. En uh, dat zie je met zo'n bergsma, die komt echt door dit jaar, ja, ik, had, ik, ik ken hem natuurlijk wel. Mm -hmm. ja, hij is uh, uh, nationaal kampioen geweest uh, op natuurreis ook, zo lang geleden. Uh, dus het is wat dat betreft wel iemand die uh, wel een aardig palmeres heeft. Maar op de, op de lange baan, zoals we dat nu zien, is dit inderdaad wel nieuw, ja. Ja, ja, ja, ja precies. E, komt dat vaak voor, dat uh, marathons gaat zich uh, de, de stap wagen naar, naar, naar, naar de lange baan? Ja, dat komt wel eens voor, maar dat ze zo goed zijn is dit jaar wel nieuw. Hm. Daar dat kan je toch wel spreken van een doorbraak, ja, van vanaf dit seizoen. Ja. Ja. Zou dat komen omdat uh, uh, dat er misschien toch een soort andere trainingsmethode in zit? Dat die jongens gewoon eigenlijk heel goed kunnen schaatsen, maar dat ze ooit gekozen hebben voor het dat, ja, dat kleinere kindje onder het schaatsen. Maar dat zij eigenlijk gewoon beter zijn dan de lange baanschaatsers. Ja, er zijn misschien meerdere redenen aan te wijzen, maar opeens, op, opeens lijkt het te werken. En, en heeft dat te maken met een trainingsmethode, is dat een instelling geweest... Weet je, dat je lang marathons gaat, dan denk je aan het lange baan, dat is niet voor mij. Ik ben een marathonschaatsen. Mm -hmm. Maar als je dan opeens de sprong gaat wagen en het opeens gaat proberen, dan blijkt dat je dat gewoon heel goed kan. En ja, het is wat lastig om te zeggen waar dat precies vandaan komt, maar. Ja, ze hebben het gewoon opeens gedaan en het werkt. Ja, ja kennelijk inderdaad. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat werkt zeker. Um, even kijken, wat, wat, wat, wat wordt er vandaag nog geschaatst op deze zondag? De, de, de, de duizend meter weer en de ploegnacht te volgen. Oh, ja. En dan gaan ze nog een demonstratie itempje doen, dat is de teamsprint. Dat is ook weer om, om te kijken of het allemaal nog wat meer show kan krijgen. Dat gaat nog nergens over, maar de teamsprint dat is drie rondjes en met drie schaatsers. En elke ronde valt er eentje af. Oh, ja. En degene die in de slipstream heeft gezeten, al die tijd moet laatste rondje zelfs oké, okay, ja ja precies, dus dat, dat is weer waar we het al eerder over hadden, gewoon voor, de, voor het spektakel eigenlijk en uh, ja. dat het allemaal, uh, allemaal wat leuker wordt voor het publiek. Ja want we schaatsen al honderd jaar, twee aan twee en dat is blijkbaar opeens heel saai, dus daar moet ja. opeens van alles aan gebeuren. Dat is ook raar ja. eigenlijk inderdaad, want uh, ik, ja. ik vond het altijd wel vermakelijk dat 2 aan 2 lekker overzichtelijk, gewoon het hoort een beetje ja. bij schaatsen. Ja, dat is, ik weet ook niet precies waarom al die dingen erin gegooid worden, ook, ook bijvoorbeeld zo'n ploegenacht, achtervol... het is wel leuk. Mm -hmm. Het is En helemaal omdat Nederland er goed in is. Maar wat is er mis met Goedel op 2 aan 2? Ja, ik weet het Krijg eigenlijk ook niet. Nee. Goed, we gaan erover verder praten volgende week of de week daarna. Uh, en we volgen het ondertussen op schaatsupdate.nl. Dankjewel, Ivo. Prima, Goedemorgen. Goedemorgen nog. Uh, ook goedemorgen aan Ed Anker. Goedemorgen. goedemorgen Lu. Ja, ik Jij rijdt nog een beetje naar douche, naar shampoo. Ik ga naar douche en Fes shampoo. Ik lekker ja, En ik zie je voor me een bak megamint staan. Wil jij gewoon de afgelopen uur erin inboven? Ja, een andere tijdzone oh, zitten man. we in. Ja. Wie zitten zo meteen in dit seizoen? Ik heb filosoof en journalist Ludo Hekman. En hij heeft een boek geschreven dat heet Vijanden. Sorry, vijanden vijanden mm -hmm. om lief te hebben. We gaan het hebben over hoe ga je om met vijanden. Oh, hij is onder andere bloemenwezen brengen bij Ahmadinejad van Iran. Aha. Daar is hij zelf naartoe gaan bloem ja, brengen. Bijzonder figuurtje weer. Nou, zeker ja, ja, Absoluut. Ja, dat, dat, uh, Opnieuw een bijzonder figuur. Een ja, bijzonder verhaal Elke week elke weer. Week ik weet weer het, ja. Maar ik kom nooit tot een andere conclusie. Ja, ja, ik ga wel weer luisteren, dat moet maar weer. Heel goed. <laughs> Zometeen, in, dit is de zondag. En uh, ik wens je nog een hele fijne zondag. Geniet een beetje van de regen. En tot volgende week.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 Verder zoeken we beversporen op laag water en is er een nieuwe bedreiging voor de aalscholver. Luister. Straks van 8 tot 10 naar Radio 1. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten.